uitleggen hoe het zo gekomen is. Want we zijn er even weer tussenuit geweest. En er is een hele racen redenen. En dat gaan we u dadelijk over. Een coronavirus in de computer. Ja, die vorige was zo viraal gegaan dat alles meteen naar de klote is gegaan, zeg maar. Antwerpen Noord, welkom. Welkom aan de Praat. Ja, met, Ossie met uh, en veel, veel situaties. De laatste weken zijn we bezwaard geworden, zodat we een maand lang eigenlijk bijna niks hebben kunnen doen. Ik zal u meteen vertellen, we hebben gepoogd een vijftiende op te nemen, maar dat was dezelfde dag dat iemand die mij zeer nastond was ontvallen. En ik dacht, nou ja, een beetje afleiding is misschien goed, want anders zitten we maar te treuren. Dus vol goede moed zijn we begonnen, maar uh, dit is niet voor publiek geschikt, maar we bewaren hem wel. Uh, we maar therapie werkte het wel eens van, dus therapeutisch zijn we er sterker uitgekomen. Hey, nou, kijk eens aan. Hè. En, uh, iets wat fout is, kan toch nog iets goeds in zich hebben en andersom. Elk nadeel heeft zijn voordeel. <laughs> zo is dat dan ook weer. Johan Kruijf. Eh, ook weer zaliger. in mijn eh, maat. Cruijf. Ja, mijn, mijn maat is daar nu ook. Hé, hey, Filip. Uh, ja, en jij ook. Uh, uh, Gegeven de vorige was viraal gegaan. Maar wij wisten niet dat dat letterlijk zo zou zijn. <laughs> ja, dat coronavirus is blijkbaar nu ook op honden... maar ook op computers over aan het springen. Want uh, we draaien de de soep. Ja. Precies, ja, precies. Die dingen zijn opgelost. Jij ja, hebt ondertussen ook nog weer uh, allerlei last met je been overleefd, en, en ook nog ja. eens een bronchitis, waardoor je stem een uh, beetje zo klonk. Nou, absoluut, een bronchitis. Uh, dus laten we hopen dat we er helemaal terug klaar voor zijn. Ja, nou, dat zijn we ook, joh. Uh, en een klein overzichtje Er zijn een aantal dingen Waar we het zeker niet over gaan hebben En dat is die verdomde kabinetsformatie hier uh, Over die rode kaart Voor Club Brugge Verdediger Simon Daly Wil ik het niet meer hebben nou, Dat is heel goed want, Dat bestond niet eens in mijn wereld Maar prima, daar <lacht> houden we van Oké, okay, uh, ik wil het ja. toch niet hebben over de ronde van, van uh, de Verenigde Arabische Emiraten, wil ik het niet over hebben. Nee, ook die democratische, die, al die mensen die zich daar maar staan af te slachten en met, allemaal met elk 10% van de kiezers achter zich. <laughs> ik wil het niet hebben over Luc Allo die een paar club bezoekt, wil ik het niet over hebben. Nee, maar dat is bij hem in de achtertuin. Hè? Die woont bij mij hier aan de overkant. Nee, laten we het dan maar zeker niet over hebben, jongeman. Dit is de Raadtafel-podcast met Ozie en tozier. Ja, we hebben straks nog wat clips. Het tozierkwartier komt eraan. Jij hebt daar ook van alles in zitten. Ja, hoor. Daar hebben we dan weer lekker het hazmatsoet aangetrokken om door de grochten en de donkere keet van het internet-commentaarlandschap te ploeteren. Ah, wel? Uh, ik, het gaat ook een beetje een viraal tientje hebben, want we kunnen er echt niet onderuit. En ik wil toch eigenlijk, ik wil Istvan van gerust stellen, uh, dat, uh, dat hij absoluut gelijk heeft dat het tijd is om volledig te panikeren. Dus, ja, ja. Nee, maar we luisteren, we luisteren nog eens naar uh, uit de wijze woorden van onze regeringsleiders van enige weken geleden. Het voorgevolgen voor het grote publiek. Deze besmetting geen enkel gevolg heeft voor het publiek en dat er geen reden is tot paniek. Het virus is onder controle, het coronavirus, maar het paniekvirus dat is veel sneller. Ja, precies. <lacht> dan, beginnen we, dan begin ik te panikeren als mensen Met. zeggen, niet panikeren. Nee, nee, en, en inderdaad wat nu ook dus blijkt, dat eigenlijk eh, ja, die, die, die dode mensen en zo en die ziektes, dat is allemaal vreselijk. Maar wat dit dus met de wereldeconomie gaat doen, dit, dit, dit gaat Absoluut, om. Absoluut, de, de, de uh, financieel expert heet dat dan, hè? financieel expert Paul Doore, heeft het zelfs over een bloedbad op de beurzen en dat de paniek nog even kan duren natuurlijk. Ja, zeker. Maar zo hoorde ik bijvoorbeeld dat er nu de komende maanden iets van 26.000 containers minder gaan aankomen in de haven. Dat is dus 26.000 chauffeurs dadelijk zonder werk. En dat zijn allemaal eigen ondernemers. Met hun harde spaarcenten en een flinke banktoestand lenen ze hun vrachtwagentje. Die staan dadelijk vier weken langs de kant. Failliet! Ja, maar ik ga dan een kruifje doen. Ik ga dan op de Antwerpse ring staan. En ik ga dan volle teugen en met volle teugen genieten van frisse lucht. Ah, ah ja, ook alweer. Zijn ook ineens 27.000 minder uh, containers wil zeggen, 27.000 minder vrachtwagens, uiteraard, die langs mijn voordeur razen. Precies. Uh, Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het is een kraafmoment uh, deze aflevering, denk ik. Ja, ja, ja. Maar ja, goh, we hebben het over iets, maar misschien moeten we het daar maar beter niet over hebben. Want, ja. eh, echt vrolijk hoor je er niet van. Hè. Nee, ja. Nee, nee, nee. Hey, oké. Okay, um, goed, ik heb een paar kleine dingetjes gevonden. Mm -hmm. En ik heb wel uh, even aandacht... Oh, wacht. Ik hoor daar wat kloppen op de deur. Ik hoor daar wat onrust achter de deur van de stal. Uh, wacht even hoor. Oh god, ja, ja, ja, ja, ja. Als wij er niet aan denken, dan doen die beesten dat wel hoor. Die beesten zijn er, of wat? Ja. ja. De high Het is de cool. aflevering 15, hè? Absoluut. En, uh, en voor zijn... aflevering 15 heb ik een specialeke gedaan. Yes, want, uh, een soort van viering. Hè. Vijftien is, is, is een mooi cijfer. Hè. Het is deelbaar door drie. Dat vind ik altijd heel leuk. Stel cijfers deelbaar door drie zijn. Het is ook een beetje een, mijl, een mijlpaal. De vijftiende aflevering. Het bek lekker. Mm -hmm. En ik dacht, aangezien vijftien zo mooi deelbaar door drie is, waarom geen drie haikus? Een threesome. Een tree-son, voilà <laughs> Goed, en, en, ja, en het is mannelijk, vrouwelijk, mannelijk? Of, uh, hè? Uh, ja, ja, mannetje, vrouwtje, mannetje <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou beste mensen, de koeien zijn er klaar voor, wij zijn er klaar voor uh, Ga je dezelfde eerste introduceren of ga je hem direct lanceren? Uh, we zullen, ik, ik zal hem gewoon lanceren en dan bespreken we hem kort oh, Goed, en dat doen we dan drie keer Oké, okay, lekker. Hey, nou, uh, beste mensen. Uh, behalve als u een voertuig bestuurt of met zwaar gereedschap bezig bent... of in een slagerij werkt, vooral of in uh, vleesverwerkende bedrijven... ook vooral niet uw ogen dicht doen, maar alle anderen wel. En uh, wordt even zen in uw hoofd. Uh, mijn hartslag vertraagt, mijn adem vertraagt... en ik ben klaar voor uh, aflevering 15, haiku number one. Die Harvey Weinstein, hij deed zoveel vrouwen pijn. Nu kan hij ze kussen. <laughs> maar een nooddenkje, hè? Ja, he, dus uh, help, help die me. <laughs> die he, die uh, Sexual Predator in uh, die Hollywood Bonds, die is vorige week veroordeeld. Ja. Yeah. Stop een mijlpaal in de MeToo-beweging. Ja. Yeah. Uh, want dat was een persoon die in het midden van de belangstelling stond uh, van het machtsmisbruik. En dan de machtsmisbruiken om vrouwen tot sexual pleasures uh, te overhalen of te dwingen zelfs of te verplichten. En uh, het is fantastisch dat een dergelijke persoon uh, uit het grote machtige Hollywood uh, toch van zijn sokkel valt. Ja, ja, en uh, hij is niet dat de enige. Het is ja, een geloven als dergelijke dingen gebeurt. Daarom, en er zijn er de laatste tijd, zoals die baas van Fox en zo... en ook van uh, ah. NBC, een fijne heel aantal van die figuren. Dat is die Me Too-beweging, dat is allemaal met Harvey Weinstein begonnen... die dus wel een, een hele race van de meest waanzinnige films heeft geproduceerd. Maar ja, uh, hoe, hoe, ziek. ja. hoe ziek is zo iemand, hè? Hoe ziek is zo iemand, hè? Dus uh, als je niet kan gaan in staan, in Hollywood, dan zei je hem eventjes, eventjes een, een seksueel plezier gunt, um, foute boel, fout de boel. Oké, okay, wacht even hoor, daar gaan we. Ja. Of dat die goed gekeurd is? Ja. Ja, ze zijn hartstikke high. Dus uh, ik denk dat we gewoon nu uh, dat we klaar zijn voor dosis 2. U kent de routine, beste mensen. Ah, hier komt die haiku nummer 2. De president moet... Of boven de tachtig jaar. of vrouw of gay zijn. Ja. Ja. Ja, ik wilde eventjes in die sfeer van, uh, van de Verenigde Staten blijven, uh, omdat ik natuurlijk, uh, aangezien ik gehuwd ben met een uh, Amerikaans staatsburger, uh, volg ik en mijn familie hier uh, de presidentsverkiezingen en de voorrondes van zeer nabij. Mijn echtgenote die, uh, heeft ook via absent ballot, dus via afwezigheid, uh, documenten gestemd in de prelim preliminaries, in de voorrondes voor verkiezingen van de democratische kandidaat. Ah, ja. En als je dan die kandidaten van de democraten bekijkt, dan uh, zijn het oude mannetjes. Ja, twee: Biden en uh, Sanders. Mm -hmm. hè? Uh, of enkele dames: uh, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar. Yes. Of natuurlijk de Buttigieg. De, ja, de, de, de gay. gay I'm the only gay in the Democratic Party. I'm the only gay in the village. No. <laughs> ja, ja, dat is... No en dan die heb je natuurlijk Tom Steyer. Twee en ook. Tom Steyer en een of andere. Wat die daar nou doet, daar snap ik dus ook helemaal dat niks van. Dat snap ik dan van. ook niet, nee. Dat snapt ja, niemand. Die, die, die miljardairs hè, die staan een beetje buiten de race, uh, dus die kon ik uh, onmogelijk in de stal toelaten, dus die heb ik er maar uitgelaten. Nee, precies, en uh, vooral uh, Bloemberg, dat is wel een fenomeen, want wat die nu aan het doen is, dat is nog ongezien in, uh, in elke verkiezing, op elke manier. Dat is, uh, ja, en het zou zomaar eens kunnen lukken, hè. die gaat de verkiezingen misschien kopen eerst, hè? Nou, uh, uh, blij toe. <laughs> Tussen de twee uh, denk ik dat hij... Die, die heeft het zonder faillissementen en zonder schandalen... en zonder uh, dingen allemaal gedaan. Dat is een knappe kerel, die Bloemberg. Hmm. Dus uh, ja, in New York. Ja, hij heeft er wel eens naast gezeten met iets. Ja. Maar, maar, maar wie niet nou, hè? De ja, eerste die zonder zonde is... op het hoofd, is het van. Ja. Want de eerste die zonder zonde is, de steenwerpen. De steenwerpen. <laughs> Oké, <Okay>. het <laughs> is nog geen zondag, maar voor. Voordat we in de mist zitten, misschien naar de derde haiku. Ja, even nog deze goed laten. Dichterbij, dat brengt ons terug. Ja, en, wow. en ook van deze zijn ze hij geworden. En nou krijgen ze een overdosis. En wij allemaal, beste mensen, hier is de derde haiku. Leraren tekort. Ooit waren we met zoveel. Wie durft het nog aan? Ja, ja, dit is Pan-Beneluxiaans. Dit Dat is in Nederland. In, in Europa, we zien het overal. Nederland, de Nederlandse luisteraar, die weet het ook, hè. leraren tekort. We krijgen ze met geen stokken meer voor de klas, de jonge mensen. Nee. Ook niet de middelbare leeftijd mensen. Je krijgt ze niet uit de privé terug in de klas. Nee. En daar moet toch de overheid een beetje in eigen ziel gaan kijken. Maar jij vanuit in de klas, waarom willen die niet in de klas? Een leraar kan eigenlijk bijna niet meer bezig zijn met zijn core business... zoals dat mooi heet in managementstermen. Het lesgeven. Jongeren op weg zetten in de wondere wereld van kennis, techniek, talen, vaardigheden... Het is allemaal uh, formulier 321, het ja? is allemaal socio-psychologisch-psychosomatische uh, toestanden, het is uh, plannetjes volgen, het is mensen in vakjes duwen. De leraar is allang zijn domein, zijn lesgeven, zijn lokaal, zijn, zijn contact met de leerlingen, zijn, zijn contactmomenten, even op gesprek komen bij de leraar, is allemaal geen plaats meer voor, is allemaal geen tijd meer voor. Nee, De leuke nee, nee. dingen van het lesgeven zijn eenmaal uitgehold. En dat is slapend gebeurd. Hey Ho, ho, ho, ho, ho, stop. Filip, oh. oh. denk jij dat leraren uh, betaald gaan krijgen om verdomme leuke dingen te gaan doen? Hey, uh, hey, uh. Ik krijg gaan we die toch nou niet. wat. Nee. toch niet Dat, dat gaan we wegmanagen. Ja, hey. wegmanagen. We gaan het, het geld uh, uh, doorsluizen naar het middelmanagement, is het van. Ja, die, die daarop die moeten mensen letten. We hebben gekocht in de jaren negentig voor de, voor de immobiliënbubble. Ja, en, en, want, ah. ja precies. Die, want die moet opletten dat jij je, het niet leuk. Dat je, lukt, dat je ja, gewoon efficiënt de robotjes aflevert. Want ik heb nu bijvoorbeeld gezien. Dat ze in de kleuterklas hebben ze nu een of andere toestand aangekocht. En weet je wat die kinderen daarmee leren? Programmeren. We zijn, ah, ja, echt. En robotjes. kunnen ze met Lego-blokjes robotjes rond laten rijden. En dan leren ze programmeren als een robotjes heeft van. Ja, ze zeggen dan, dan leren ze dat aan als een natuurlijke tweede taal. <tie> <tie> en, en we schieten meteen een chipje onder de huid hier, vlak onder de oksel. Hè, dan zijn ze meteen eternally connected, verbonden. <tie> Hey, uh, we hebben een uh, bakvolle tafel met heel veel bijdragen. Uh, maar ik wel... Is dat misschien uh, inderdaad er al eens in de Misschien al eens een eerste bijdrage. Mensen zijn onze stem al nu. Ja, wat nieuw. Precies, maar voor, voor dat we dat doen, uh, heb ik nog even wel een ander uh, klein dingetje. Want uh, ja. die machine, we hebben destijds is een machine aangeschaft. Uh, die uh, is een beetje vastgeroest. We hebben een tijd niet meer gegeven dus uh, zoals met Gold Rush en haal je er wat techniekers bij en, en knutsel je er wat aan en dan starten we weer eens op kijk of dat hier nog doet. De politieke reductiemachine wordt opgestart. Ja, want... Ja, het kringt een beetje metaal op metaal, maar hij werkt precies terug. Ja, ja, ja. He is producing gold. <laughs> gold deze week komt van onze grote vriend minister Wijts. Jij kent hem ook natuurlijk. Ja. En hij werd ondervraagd op het feit waarom alle ministers nu opeens in een jaguar rondrijden. Want ja, ik, wil, ik wil dat de mensen ook goed luisteren hoe deze man geen enkele deftige zin kan uitspreken. Ik vind dus inderdaad als minister dat je kan zeggen dat zijn luxe wagens volledig mee eens He, dat kan je zeggen als minister. Ik vind als, me, als minister dat zijn dat, dat luxewagens en en volledig mee. En, en, en, het is een een, een, een, een een handpop in een in een circus in een uh, ja ja hallo haha, ja. dat kindje oh, oh, oh ja ik, <laughs> He, Maar dat zijn woorden. Maar, maar, maar wat, wat, je kan als minister zeggen ja dat zijn luxe wagens. Nou, mm -hmm. ik, kan ik kan als eerste als van, van zeggen van uh, deze tafel is nogal dun van boven. En ik kan als Filip zeggen die stoel is zwart. <laughs> Oké. Okay. Ik denk dat je als minister, als je in contact treedt met uh, regeringsleiders, staatshoofden, met uh, top-CEO's... ...dat je dat toch moet sprake zijn van toch nog enige stending. En kunnen wij inderdaad, en u heeft gelijk als u zegt, ja maar moet dat allemaal, kan dat? Dat kan dat wij met uh, een Toyota Corolla zouden rijden of met de bus zouden komen of met de trein... Ja, Een Toyota Carollo <laughs> Ja, dat is, dat is de ministerversie ik de Carola, Maar ik ken de Carollo niet, ik wil de Carollo zien Ja, nee, dat is een verlengde versie met een champagnebar achterin ah, ja, ja. <laughs> ja, precies en, Maar hij, hij is wel multimodaal, want hij haalt er meteen uh, wat is het, uh, de trein bij en uh, We kunnen met uh, dingen komen en, uh, en de trein maar, maar, maar echt overboord was dit nog niet allemaal dat komt nu. Ah. Zou kunnen. Uw groot inspirerend voorbeeld in Noord-Korea. Die staatsleider die komt met een trein. Die komt met een trein. Dat is zijn eigen trein. Die heeft zelf een trein. Dat vind ik geen inspirerend voorbeeld. Dus van u heb ik geen lessen te leren, collega Dazel. Nu hap je wow. toch naar lucht als, als, als, als nadenkend burger. Dat een, een, wat verdient zo'n mens per jaar? 60, 80, duizend, weet ik veel. Een, een weldenkend, welopgeleid eh, politicus. die geen enkel van Dat waren twaalf korte zinnetjes. En geen enkele daarvan betekent iets. Geen enkele daarvan heeft inhoud. Geen enkele daarvan slaat ergens op. Geen enkel van die zinnen doet mij boezend mij vertrouwen in dat mijn land goed bestuurd wordt. Geen enkel van die zinnen laat mij zien dat hij de geschikte persoon voor de job is. Nee, precies. Dat niet alleen. Hoe maak je de brug van een jaguar naar een corollo naar, een naar, naar Kim Jong-un en zijn trein? <lacht> <lacht> Het is van een, van een, van een on Geëduceerd niveau, dat eigenlijk. Ja, moeilijk te. Van een ongezien niveau. Het is eigenlijk een ongezien niveau. Maar okay. een niveau van de laagte. Oké. Okay. is Goed, maar die machine heeft zijn werk gedaan. We gaan hem weer aan de kant zetten enzovoort. En, het is tijd voor jou om je. En, en dat coronamasker helpt niet naar waar jij nu toe nee, gaat. Nee, het helpt hè? niet meer. Nee. Nee, nee. Uh, de raamtafel levert commentaar oh. Ja, ja, ja, dat was toch toch goed. Ah, ja, ja, commentaar. Commentaar, commentaar. Levert commentaar op commentaar. Ah wel. Jij hebt het ah, weer goed voorbereid. Ja, uh, ik was eigenlijk heel goed voorbereid vorige week. Uh, en toen had ik het artikel uit, van 13 februari op het uh, vanuit de. Uh, CNN en Reuters was een artikel... ...snelste stijging sinds de uitbraak van het coronavirus. Um, 242 dodelijke slachtoffers, maar nu zijn er natuurlijk al veel meer. En waarom heb ik het weer graag over dat virus... ...en de commentaren op die virusberichtgeving? Omdat het maar blijft duren, is het van. Ja. Ja, ja dit, ik, dit gaat nooit meer weg. Dus. Dit gaat nooit meer weg. En ditmaal heb ik een uh, artikeltje gevonden... Um, dat ook via Reuters uh, binnenkwam. Dus 60 besmettingen in Duitsland. Brussels Airlines schrapt derde van vluchten naar Noord-Italië. <laughs> en Zwitserland verbiedt grote evenementen. Ja, ja. Je weet nog, in onze vorige podcast onze vriend die net terugkwam uit China... en daar werden ze met een thermometer hier op het ja. vliegveld... Nee, nee, dat was niet nodig. Want In China was het... Niks aan het handje was het toen. Nee, we gaan er allemaal aan, Filip. We gaan er allemaal aan. Alhoewel jij niet, hè? Ik ben boven de 60 nee, en. Nee, ik draag al, uh, eigenlijk, ik ben een zinarist van, ik loop al drie maanden met een hasmatzoet rond. <lacht> Ik zou de last man on earth worden. Oh, Oké, okay. want al de problemen zijn bij de 60-plussers begint dat. He. Dus ja, oh my god. Jongens, joh, laten we maar snel door doorpodcasten. Nu het nog kan. Hey, uh, let it come, baby. Ja, Kim van der Poort die maakt zich zorgen. Kim van der Poort zegt dat het hier volgende week ook serieus gaat beginnen. is het van. Dus uh, tel vanaf nu naar volgende week. Dus dan, dan, als ik Kim mag geloven, dan gaat het hier maandag losspatten. Okay. En zij vraagt om de school het preventief twee weken dicht te laten. Ik zet het in de agenda. Ja, dat zal moeilijk te verkopen zijn omdat mensen nu al zeggen tegen leerkrachten... Je hebt zoveel vakantie. <lacht> maar jullie hebben dat toch? <lacht> Shut up Sven Raats is het van ja. Wanneer gaat Europa eens acties treffen tegen China Waar ze zoiets altijd verzwijgen Altijd is het van Ja, nou, ik vertrouw ze ook van Nou <laughs> maar, maar, maar China zwijgt altijd oh. China zijn, is de zwijgende massa Ja uh, Erik Lijsen zegt dan weer, binnenkort komt het nieuws dat het coronavirus is ingedijkt, is van. Hoe erg ook voor de getroffenen, mensen met een normale weerstand worden niet ziek. En ondertussen, ondertussen zegt Erik Lijsen: ondertussen kopen de rijke aandelen met de miljoenen en eens de beurzen opnieuw stijgen zullen ze schatrijk zijn. En hij besluit, heel positief, met andere woorden tijd om aandelen te kopen ja nog even wachten, ze donderen nog wel even verder, maar dat is inderdaad een slimme gedachte. In elk geval tot het volgende virus dan. Ja. En ondertussen lig je iedere nacht te om het uur naar CNN te kijken. Mijn geld, mijn geld. Ja. Nou ja. De volgende commentaar is van Laurent Everaerts. En ik moet zeggen, is van, dus door die commentaren te lezen, krijg je ook Heel veel um, andere informatie. Dus, dus ik noem dat verborgen informatie. Je leert heel veel over de commentaargever. Oké. Okay. In dit geval heb ik uh, over Laurent Everaerts, heb ik geleerd wat voor keyboard hij bezit. Oké. Okay. He, welke soorten keyboarden zijn er? er Azerti, ja, twee... Kwerti. Er is een Azerti en een Kwerti. En dan zijn er nog ergonomische keyboards die, die eventjes uh, buiten beschouwing gelaten. Ja, Turkse, Nederlands is weer anders. Hè? En UK de is ook weer en anders. En maar ja, maar dan, Aserti, Aserti. Ja. In Nederland heb je dan vooral uh, Kwerti. En in, in Vlaanderen heb je dan vooral Azerti. In Amerika ja. heb je ook Kwerti. Ja. Maar Laurent Everaerts heeft absoluut een... Azerti. Waarom weet ik dat? Hij, zijn eerste woord is... panisk, <lacht> <lacht> dus panizg overal. Panis, ofwel is hij natuurlijk van Poolse afkomst, maar ik denk het niet. Dus oh. hij schrijft panizg overal. Ja. Kalmte kan je redden. Doch, voorzorgsmaatregelen is een must. Handgel mondmasker. Weliswaar van apotheek. Hij schrijft ook in kleine... In kleine stukjes, heb je dat gehoord? Het is echt een, een praktische man op zijn Azerti-klavier. Hij is een leerling van wijd. <laughs> ja, precies. Stanny van de Velde? Er is altijd een Stanny van de Velde als er paniek uitbreekt. Is het van. Ah. De wereld wacht al zo lang op een antwoord van moeder natuur. Ga en vermenigvuldig u. Zeker. En dan heb je dan... meer Stannys van de Velde nodig. Ja, wat een inzicht. <laughs> maar ook, eh, Patrick Geubel, sluit zich eigenlijk een beetje aan bij Stanny. Ik denk dat ze buren zijn. Het milieu, zegt Patrick Geubel. Geubel, snap je die naam, Geubel? Geweldig. Ja? Het milieu en de vluchtelingenstroom zal wel vanzelf oplossen. De Almachtige heeft het roer zelf in handen genomen. De Almachtige, maar. Uh... De Almachtige. Nou, uh, is, is hij katholiek? Of is het een... Uh, ja, maar het kan ook een, een kan ook islam zijn. Een... Hè? Hij kan bekeerd ah, zijn, een Vlaamse... Een, een Patrick Keubel als... kan bekeerd zijn. Een, een Vlaamse moslim. Ja, heel veel Patricks ja. die bekeerd zich. Het schijnt dat... <laughs> dat Met naamsbouw, dat kost 100 euro extra, maar... De geboren en getogen Vlamingen die zich bekeren zijn, vooral Patricks of Patrickken... Ja, laten we ja, daar maar niet op verder gaan nu, oké. Okay. Nee. En dan, uh, waar is natuurlijk de, nu de grote nieuwe coronabubbel aan het losbarsten? is het van in Europa? Uh, in, in, in, wat, Nederland of zo. Nee, Italië. italië. Is het waar was het? Italië. -Italië. Ja, italië Ja, ja, ja. En Chris Moerman? Chris Moerman is daar al helemaal paniekerig over. Gisteren liepen er zo'n duizend Italianen vrolijk rond in Gent uitroepteken. Maar ik vind dat eigenlijk heel goed nieuws. Want als de Italianen vrolijk rondlopen, ja, ja. is er niks aan de hand. He? Precies. En we gaan besluiten, is van... We gaan besluiten met... We gaan een vuist maken als statement. En ik verzin het niet. Mensen mogen het opzoeken op het HLN, maar de laatste reactie die twee uur geleden gepost is... We gaan een vuist maken met Walter de Vuist. Oké. Okay. Zijn naam is Walter de Vuist. Hè? Je bent heel Want goed aan het associëren. Vuist, die, die zegt... De sociale media is... Dus de sociale media, dat is een meervoud, beste Walter, maar goed. De sociale media is mede verantwoordelijk voor de overdreven paniekreacties. Stop alsjeblieft om via deze kanalen nog meer onrust te veroorzaken onder de bevolking. En dan besluit Walter de Vuist. Nee. Met, met een heel realistische wens, denk ik. Ik denk dat we onmiddellijk Walter gaan volgen. <laughs> Oké. Okay. Ik hoop dat het laatste nieuws hier ook de nodige voorzichtigheid aan de dag legt. Ah. Mm. is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. En wat dat allemaal oplevert. Ik denk dat ze toekomen aan onze bijdragers, aan onze tafelgasten. Ja, absoluut. Ik ga even mijn daar doen, oké? Okay? Jazeker. Uh, intussen zal ik je dan starten met de eerste. Dat is een, een, nieuwe, een, een nieuwe bijdrager. Ah. Uh, zijn naam is Gerrit Band. Hij is uh, journalist, schrijver. Uh, toneelstukken heeft hij geschreven, wat romans, uh, thrillers enzovoort. Uh, en hij is ook uh, historisch. Van opleiding. Ik zie het verband. Dat is zijn ware aard. Hè? Hij woont nu ergens in Noord-Duitsland achter Hamburg. Daar is hij een soort meerheer. Dat is een lang verhaal, maar hij Ach, zwaait. Wauw, wat een titel, meerheer. Ik wil ook meerheer. Ik ben, maar, ik ben voorlopig ben ik nog minderheer. Precies. In elk geval, hij heeft daar erg veel tijd om na te denken... terwijl hij met zijn Tennessee Walking Horses bezig is. Want daar hebben ze zo kampioenspaarden doen ze met zijn vrouw en zo. Heel, heel dynamisch fijn koppel, we hopen ze van de zomer te zien. Maar in zijn eerste bijdrage gaat hij zichzelf gewoon even voorstellen. Dus ik zou zeggen, een aangename kennismaking met onze Gerrit. His story is his story. Is Band. Mijn naam is Gerrit Band. ik ben historicus, oftewel geschiedskundige. Twee weken geleden onderging ik, als ik slachtoffer, of hoe je het ook wilt noemen, van een korte TGA. Oftewel een transiënte globale amnesie. In het Nederlands een voorbijgaande tijdelijke gedeeltelijke geheugenverlies. Pak weg twintig minuten van mijn leven weg. Zonder enige herinnering. Je zult denken, maar ja, als je een blackout hebt... of een hersenbloeding, of je slaapt, dan weet je ook niks. Niet helemaal waar. Er is altijd een herinnering aan een activiteit. Bij TGA heb je dat niet. Ik zal er verder niet op ingaan. Niet iedereen zit te wachten op de kwalen van een middelbare heer... Waarom ik het dan toch aanstip? Wel, als historicus bestudeer je de herinneringen van de wereld. Iets is pas geschiedschrijving als het ook geschreven is. Vind je alleen potscherven of scheepsjarken? Dan spreken we over archeologie. Met de herinneringen van de geschiedenis zijn er echter wat problemen. Net als bij mij. Ten eerste raakt er een hoop weg... We weten bijvoorbeeld van een heleboel Griekse tragedies de naam en schrijver van de tekst, maar meer hebben we niet. Soms fragmenten, maar die zijn dan weer overgeschreven. Later in de middeleeuwen schreven ijverige monniken en kloosters ook teksten over, inclusief schrijffouten, spelfouten. Ze vergaten woorden en soms zelfs verzonnen er wat bij of ze lieten gewoon stukken weg. Al heel vroeg begon men ook bewust fouten te maken. Wilde je als hertog het land van je buurman, maar had je er geen recht op? Dan liet je een oude oorkonde fabriceren die beweerde... dat het al van je opa was gekregen van de koning de paus. Of iemand anders die wat weg te geven had. Een beetje middeleeuws fake news was er ook. Bijvoorbeeld als een heerser besloot een velslag die hij bijna verloren had op te leuken met een schier on onverslaanbaar leger... of goddelijke wil bij het gebed tijdens het ochtendgloren. Bijvoorbeeld Constantijn de Grote. Hij beweerde voor een veldslag dat hij... als heiden op dat moment... een groot brandend kruis aan de hemel had gezien... als teken van de Heer dat hij ging winnen. En dat gebeurde dus inderdaad zo. Er zijn... Echter wel problemen bij de besturing van de geschiedenis als je kijkt naar het geschreven woord. Het belangrijkste is dat er eigenlijk niet veel bewaard blijft. We hebben brand, wateroverlast, gewone lekkage, ongedierte wat papier vreet, of er wordt een hoop gewoon weggegooid omdat er geen plek is of omdat het niemand meer interesseert. En als laatste. We vergeten zoveel. En soms zo snel. Nog voordat we het kunnen opschrijven. Wie weet wat hij of zij op 13 april 2008 deed. Als het niet toevallig je huwelijk, je geboorte of je verjaardag was. En je weet het helemaal niet meer als je je oude agenda ook hebt weggegooid. Een professor zei eens tegen ons als beginnende student... geschiedenis is een muur... Als je tegenaan gaat staan, dan kun je maar een heel klein stukje van de muur zien. Maar hoe verder je achteruit stapt, des te groter wordt je overzicht. Tot je zo ver weg bent dat sommige stukken niet meer duidelijk te zien zijn. Ik heb over dat verliezen van het verleden ooit een gedicht geschreven. En hiermee wil ik deze podcast afsluiten. Het gedicht heet Het verloren verleden. Als ik vandaag aan gisteren denk, de dag ervoor of zelfs eerder... kijk ik als naar mist, soms slaten vaak dicht. Pas op foto's zie je wat je mist en hoeveel er mislukken. Sterk in eenmalig en middelmatigheid of zelfs minder, stellen vergeten zeker. Van koningen portretten, pausen en suplieken, roversburgten, schrijversgraf... Wie neuspeuters hoort alleen klik tot de brand is in de schamele resten voor de zoon, kleinzoon, dochter. Je raapt van de grond de resten van de resten, verzamelt ze weer in een doos. De vraagtekens zijn er en per generatie groter. Als ik vandaag naar gisteren kijk, kost het geen 24 uur. Soms onbegrijpelijke ruïnes bleven over en zelfs niets. Nou. een absolute meerwaarde uh, meneer Band Gerrit, ja Gerrit. Gerrit, zeker ja, hij komt ook uit zo'n ja, zo Noord-Holland, dat hoor je wel een beetje dat Noord-Hollandse, een beetje dat lekkere scherpe accent, maar ja, dat... vind ik geweldig ja, en uh, ja, hij, ik ben hem ook tegengekomen op de begrafenis natuurlijk... waar we allemaal naartoe waren. En, uh, ja, hij, hij, voor hem is dit een heel nieuw avontuur... want hij heeft wel veel geschreven... maar hij heeft nog nooit echt zo met zijn eigen stem uh, gewerkt. Ik denk dat we daar boeiende dingen van kunnen verwachten. Want hij heeft... Absoluut. En, ik, en mijn, ha mijn hart is ook... Uh, ik draag een warm hart uh, naar historici. Mijn eigen broer is een historicus. Uh, mijn vader was uh, zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Ik heb zelf ook een grote uh, een, uh, ja, een neus voor de historische feitjes, maar ook grote historische uh, gebeurtenissen. Ik, ik vind zijn analogie, bijvoorbeeld met uh, geschiedenis, is een muur. Als je ermee je neus tegen staat, dan blijf je maar in je kleine kringetje rondlopen. Ja. Maar als je een beetje naar achter gaat, zie je heel de, zie je heel de muur, en weet je hoe dat je erover kan of er langs kan of hoe dat je moet omverwerpen. Dus uh, history repeats, zeggen ze ook in, uh, in het Engels. Het is een waarheid als een haiku. Ja. Uh, mensen zouden veel meer van het leven begrijpen en, en herkennen. En, en van de toekomst zelfs, als het toch is af en toe... En dat wil niet zeggen conservatief blijven behouden, maar kijken met de bril van heden naar het verleden. En dan zie je, dan zie je de tendensen en de, en de cirkelvormige bewegingen van, van evenementen gewoon letterlijk teruggebeuren. Ja precies, dat is, doet me denken aan een andere die ik van de week hoor, een hele goede. Dus uh, waar niet geleerd wordt van geschiedenis is men gedoemd om het te herhalen. Dus mensen ja. die hun lessen niet trekken, die blijven in dezelfde bang, bang, bang. Absoluut, ja. Hey, maar dat gaan wij niet doen. Uh, we hebben ons... Onze... Ja. Andere twee bijdragers zijn ook uit winterslaap gekomen. En we hadden als sleutelwoord deze week een beetje apathie aangereikt. Want ja, ja. <laughs> na zo'n winterslaap is dat misschien wel een goed onderwerp, dacht ik. En met uh, mensen als Wijts op ministerposten... groeit de apathie bij de bevolking natuurlijk. Zeker. En we hebben twee perspectieven. Namelijk, de eerste zal komen vanuit Zinzi. En haar perspectief is vanuit het studentenleven. Zij studeert volgens op in Gent en zit daar in het, in het leven van de, de jonge mens <laughs> mm -hmm. die wij niet meer hebben. Dus we gaan eens even luisteren hoe haar wereld en dit is zo onderweg opgenomen maar het is een goed verhaal denk ik. Hier is Inzi. Er werd mij gevraagd voor de podcast om vandaag even goed na te denken over ja, een soort apathie bij de jeugd. En mijn initiële reactie was van... Goh, daar heb ik nog niet veel van gemerkt. Ik heb het gevoel dat veel mensen, zeker in mijn omgeving, redelijk geëngageerd zijn. En vooral veel verandering willen. Maar... Terwijl ik aan het wandelen was naar de trein Begon ik eens goed na te denken En dacht ik ja, goh, in feite Het is niet zozeer een apathie Maar misschien eerder een, een moedeloosheid Die ik kan heersen onder jeugd En dat voel ik zelf soms ook wel Omdat je bepaalde veranderingen wilt zien in de wereld En soms zit je ook een beetje ja, in een echokamer Doordat je omringd bent door mensen die ja, gelijk, de, allez, gelijk gestemd zijn En wat ik wel voel is ja, Dus die, die moedeloosheid En dat, dat gevoel van Kunnen we wel iets veranderen Want ja, je hebt dan het idee van Oké, okay, we zijn met veel die niet, niet, niet geloven Maar als je dan bij de verkiezingen gaat kijken naar hoe er gestemd wordt of ja, ziet wat er effectief gebeurt in de politiek... is dat toch niet zo vaak iets dat overeenstemt met de boodschappen... en de dingen waar wij in geloven. Ik denk, vanuit gesprekken kan ik vaak het gevoel hebben dat mensen... Ja, die gaan wel door met hun leven en ze zullen wel studeren en hun ding doen... Maar tegelijkertijd voel ik dat er toch steeds minder mensen geloven in dat het nog gaat goedkomen met het klimaat of met België. En dat is misschien wel zorgwekkend, want dat is natuurlijk ook een vorm van apathie. Maar ik denk dat wat de jeugd vooral nodig heeft is een, is een, is een, is een hoopvolle boodschap. Ja, de laatste tijd wordt die precies moeilijker om te brengen. Zeker als je dan kijkt dat, dat ja, de dingen die uithalen. Je ziet ja, een president die daar, hoeveel leugens was het? 16.000, 18.000 leugens heeft verspreid op zijn driejarige termijn. Gewoon niet eens afgezet kan worden. Vroeger, Bill Clinton is afgezet voor, voor een seksschandaal. Dus ergens krijg je gewoon het gevoel dat die, die, die, ja, die superpowers... die mensen die heel machtig zijn en veel te zeggen hebben... gewoon niet echt vanuit het volk te verslaan zijn... Maar aan de andere kant blijf ik er wel stellig in geloven dat het nodig is om hoopvol te zijn. Ik ben zelf redelijk pessimistisch ingesteld, maar ik probeer wel mij te gedragen als een optimist. En mij in te zetten voor dingen als een optimist. Ik wil ook graag een toekomst. En um, ja, dat brengt me eigenlijk naar iets heel grappigs waar ik aan moet denken nu. Dat is uh, een liedje, misschien interessant om een fragment van te beluisteren... maar dat is uh, groter dan ik, van Fraukje. Dat is een Nederlandse artiest, die is heel jong, 18 jaar. En die heeft dan een, een, een, een, ja, een lied geschreven over hoe dat zij um, wilt dat, dat, het, dat de klimaatproblemen opgelost worden. En ik vond het eigenlijk wel heel inspirerend om te horen. Het is een semi-hoopvolle boodschap. Dus ik denk dat, alhoewel het een heel stuk van de jeugd misschien apathisch is... er zijn mensen die in dingen geloven... Um, al is het ook in dingen waar ik minder in geloof. Maar als je dan ziet dat een, een, een Dries van over toch een hele beweging kan opstarten met een jeugd. Misschien zijn dat niet de dingen waar ik in geloof, maar die geloven ook in iets. Ik, ik denk dat de jeugd wel in te schakelen valt, maar de juiste knoppen moeten in, ingedrukt kunnen worden. En er moeten mensen opstaan, denk ik, terug die durven, durven zeggen waar het op staat en ook... Duidelijkere, ja, duidelijkere overtuigingen durven hebben. En ik denk dat, dat, dat die shift wel aan het gebeuren is. Omdat mensen beginnen steeds meer in te zien dat het een crisis is... en dat er iets gedaan moet worden. Ja, moedeloosheid in plaats van apathie. Dus kennelijk. Ja. Ja, um, maar toch ook opgevende woorden. De jeugd kan ingeschakeld worden en, en precies. De jeugd kan natuurlijk inderdaad door bewegingen als Tries van Langenhoven in, voor het foute doel ingeschakeld worden. Mm -hmm. um, maar um, ik weet dat er, hè, doorzien zie je, jonge mensen, die, die gaan ook heel veel in jeugd en, en oudere mensen en boomers en leeftijdscategorieën indelen... Ik denk dat het ook aan de orde is, eh, wat ik zo mooi vind in de klimaatbeweging. dat ik die grootouders zie rondlopen in die klimaatbeweging. dat ik daar mensen van mijn leeftijd zie. dat ik daar mensen van de dertigers. en ik zie daar ook jonge spijbelaars. Dus eigenlijk wil ik terugbrengen naar gelijkzinden. Oké. Okay. En um, Zinzi noemt zichzelf een. Um, Pessimistische optimist. Ik ben een optimistische pessimist. Nou. Uh -huh. um, glas half vol, half leeg, dat. Nee, het glas is half leeg, want het was lekker eh, wat ik ingeschonken heb. En nu is er al de helft uit. Dat is verschrikkelijk. Maar ik ben wel een optimist. Ik zeg dan, ja, maar ik kan er... Ik kan er nog een tweede glas van nemen. Ja. Oké, okay, dus bijna. Ja, ja dat nee, gaat er, maar wat ik, wat goed. ik, mooi, vind, uh, wat ik uh, mooi vind in haar uh, analyse is dat de mensen inschakelbaar zijn. Zij zegt: de jeugd is inschakelbaar. En ik zou het een beetje willen opentrekken. Als ik zie en als ik lees, uh, ik ben ondertussen 51. Shh, shh. Maar uh, het is een les naar alle jongere luisteraars En de oudere luisteraars zullen mij herkennen Ik bedoel, leeftijd Het is een cliché Een, een torenhoog cliché Maar uh, op leeftijd staat geen naam Ik bedoel... Uh, uh, het is, bijna een, het is eigenlijk een regelrechte belediging om iemand die 50 of 60 of 70 is, plots aan te spreken op zijn leeftijd of haar leeftijd. Van dat dat dan minder zou zijn dat is net zo beledigend als niet met iemand van 16 jaar het gesprek aangaan, omdat hij of zij, je hebt toch geen ervaring dat is even beledigend is... en je ziet dat ook in de media hè? Uh, jonge mensen van 18 die de grootste prijzen krijgen in de, in de kunst en in de poppenwereld, wereld vind ik allemaal heel moeilijk, ik bedoel je mag natuurlijk niet zeggen tegen iemand jong, jammer je bent jong, je moet eerst nog wat meer presteren voordat je een prijs krijgt. Maar aan de andere kant, die, die prijzen, als je iemand de hemel in praat op 18, waar moet die persoon nog toe, naartoe? Wat is er nog na de hemel? Wat is er nou ja. nog te bereiken? En vaak zijn die mensen gedoemd om op een one one-way track naar uh, drugsverslaving of alcoholverslaving te rennen. Ja. Maar goed, ik ben aan het af, afleiden. Ja, neem uh, bijvoorbeeld Anuna de Wever, hè, over drugs en alcoholverslaving. Nee hoor. Maar die, uh, die zie je ook, dat traject, want die was de aanvoerster of aanvoerder, want uh, het is een onzijdig persoon, geloof ik. Uh, hè, van ja, dat is tegenwoordig allemaal niet meer duidelijk. Ja. Maar die, uh, ja, die, die heeft nu dan een job aangeboden gekregen als stagiair in het Europees parlement, dus ja die, die ja. hebben ze effectief stilgekregen met iets van 4000 euro per maand en twee auto's met chauffeur, weet ik veel ja. maar die ja, ja. Ja, de, de rest van haar oude beweging, die spreken hun afschuw uit natuurlijk ja, ja. ja zo gaat dat met leiders hè. leiders die worden uh, en je ziet dat constant, leiders die op een enorme sokkel gezet worden ja, the higher you put them the lower they fall, hè. Ja. In, uh, dat is heel mooi. We moeten het over de geschiedenis hebben. Gerrit zal dat leuk uh, vinden en zal het ook beamen. Je moet er maar eens de Sovjet-Unie op nakijken. Dus toen Lenin aan de macht werd, uh, kwam, begonnen zijn, uh, begon zijn um, getrouwen allerlei vervalsingen te maken. Dus begonnen ze Lenin ergens op foto's bij te zetten. Mm -hmm. En begonnen ze mensen die in... Um, die Fake in, news. Ja, die in minachting werden uh, gesteld. Die, die, die, die verdwenen, maar dan kwam Stalin en die ging dan al die foto's van Lenin weer vervalsen. En, en, uh, terwijl dat Lenin eigenlijk hè, dan opgebaard lag in het mausoleum. Maar dan aan de andere kant wordt die wel, uh, hè, valt hij wel van zijn sokkel. Uh, de, ik heb het altijd moeilijk gehad. Ik denk jij ook een beetje is van daarin. Hebben we elkaar gevonden. Ik... ik ik heb het altijd moeilijk gehad met de leiders. En Zinzi sprak er ook een beetje over. Van, ik snap het wel dat ze dat zegt. Hè? Er moeten mensen opstaan. Ja. ja. Ik, ik, ik, ik. Maar ja, dat is het Hoe lang ben ik het al aan het hopen? Ik ben het al 40 jaar. En toen ik 12 was, was het voor mij duidelijk van. <laughs> Die fucking directeur van die school die is niks meer dan mijn vader of dan mijzelf of dan de melkboer. Uh, het autoritaire leiderschap, uh, iemand volgen, ja, dat is er bij mij nooit ingegaan. Nee. <laughs> dat zal ik ook nooit aanvaarden. Nooit. Nee, dat ge op, gebaseerd ik op. Ik wil argumenten horen en ik wil een samenwerking. En weg. ik wil geen model vanuit een leidinggevend. Uh, Oh, ik kan wel volgen, maar het is altijd gebaseerd op respect. Ja. Ik moet degene respecteren en wat hij wil en wat hij doet. En als dat in orde is, dan wil ik best wel... Eh, dus in die zin, maar, maar je kan dat nooit afdwingen. Hè, van de, de, hè. En wat je eerder zei ook over dat mekaar verwijten... want dat is inderdaad wat ik wou zeggen ook over die Anuna. Die kreeg dus inderdaad dat verwijt van de minister. Van ja, leren is maar eens hoe dat allemaal. Want jullie roepen wel, roepen wel, maar je hebt geen idee waar je het over hebt. En dat was gewoon de, de ultieme belediging. Dat was een absolute belediging. Ik bedoel, Ben Weidt, ik, ik zou eens heel graag zijn schoolrapporten te zien. En <laughs> so, Donald Trump's en uh, tax returns. And ik Donald denk dat Trump's die allebei returns, forever... Ja, ja. <laughs> hallo? Uh, hallo? Oké, okay, ik heb er weer hallo. een euro in gestoken. Ja, we kunnen weer een half uur... <laughs> zeg het eens... Ja, hoor. Ja. Wat staat er nog op de band? Ja, de en, band. Dan, en dan onze Rijn uit Amsterdam. Die heeft zich ook ingegraven in dat onderwerp... zoals hij zich altijd in alles uiterst nauwkeurig ingraaft. We gaan even naar de grachten. Onderwerp apathie. In deze praattafel Konnen uit Amsterdam. De nieuwe anti-apathiebeweging... Hoge jeugdwerkloosheid, een stage na stage, de afbreuk van sociale zekerheid, een onzeker toekomstperspectief, sterke toename van allerlei klachten en stoornissen in de laatste decennia. Stress en reaagdheid, Eetstoornissen. angst te mislukken, burn-out, ADHD, ODD, ADD, depressie, stijgende zelfdodingscijfers. Tegelijk bestaat er een groot wantrouwen jegens grote instellingen, klaagt men over doorslaande individualisering, is men ontevreden over allemaal groeiende managementlagen, stroperige overheidsstructuren, het dalende onderwijsniveau, wachtlijsten en de zorg. En als een zwart van Damocles hangt boven dit alles de steeds onontkombaardere gevolgen van klimaatverandering en het uitblijven van de ecologische transitie. Genoeg redenen dus om aan de slag te gaan, te strijden voor verandering. Maar in plaats daarvan reageren veel mensen min of meer apathisch op deze uitdagingen. Met apathia, met gelatenheid of gevoelloosheid. Apathie, al dus de medische uitleg, uit zich als gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme, is een vorm van ziekelijke onverschilligheid, wanneer een persoon niet de kracht op kan brengen te reageren op het emotionele, sociale en geestelijk leven. Apathie kan ook een uiting zijn van een gebrek aan vertrouwen of zelfvertrouwen, waardoor een bepaalde actie, die theoretisch effect zou kunnen of moeten hebben, niet meer wordt ondernomen. Dat kan terecht zijn. Als bijvoorbeeld een persoon, een politieke partij, een organisatie, niet adequaat reageert op de wensen van zijn zogenaamde doelgroep, dan kan er bij die doelgroep apathie ontstaan. Politieke apathie. De politiek is er waanzinnig tuk op om de burger helemaal niet soeverein te laten handelen. Ze wil die rol liever zelf op zich nemen, vanuit een groot paternalisme. Wij regelen dat wel voor jullie, jullie verstaan er toch geen snaars van. Dat is de toon. En de rol van de soeverein is dan overgenomen door de expertocratie. Eigenlijk dient de organisatie die de apathie opwekt het vertrouwen te herstellen maar de ervaring leert dat men dit niet kan verwachten. Maar hoe heeft het de afgelopen decennia eigenlijk zo ver kunnen komen? In het kader van de rollback-politiek werd de erfenis van mei 68... als de schuldige aangewezen voor de toestand in de samenleving. De slappe, tolerante moraal zou geleid hebben... tot verwente burgers en betutteling door de overheid. Schaf daarom de pemperende en bovendien onbetaalbare welvaartsstaat maar beter af... En, zo het adagium van de nieuwe moraal, wijst mensen op individuele zelfredzaamheid. Ieder voor zich is uiteindelijk het beste voor iedereen. Meer concurrentie, meer efficiëntie, meer markt. Collectief protest tegen maatschappelijke misstanden is binnen dit kader uiteraard niet aan de orde. Of zelfs uit een boze, want, zo Fetcher. There is no such thing as public money. Tussen leven wij zogenaamd in een ideologieloos tijdperk. Zonder eenduidige ethiek, zonder morele ankerpunten, vandaar onze ontreddering, vandaar ons wantrouwen in instituties, vandaar ook het gebrek aan collectieve actie en protest. Vandaag de dag is er geen geloof meer, zo wordt er gezegd. Dit klopt niet. Het is wel degelijk een hedendaagse religie, die zoals elk geloof een utopie bevat de utopie van de vrije markt, de kern van het neoliberalisme. En dit neoliberalisme doet zich voor, net als elke ideologie, als de meest correcte weergave van de realiteit. De neoliberale tijdsgeest heeft inmiddels bijna alle aspecten van onze identiteit doordrongen, behalve onze moraal, ook onze religieuze beleving, de kunstwereld en vooral natuurlijk de economie. Het is daarom van belang het neoliberale verhaal opnieuw als ideologie te herkennen... en niet langer als realiteit te accepteren. Zelfdenken, een leidraad voor verzet... zo luidt de titel van een publicatie van de Duitse denker Harald Welser... waarmee hij de betwetere apathie probeert te bestrijden... die tot uiting komt in een soort pseudo pseudo-wereldwijsheid. Ik doe de zingen zo goed dat ik mij niet platwijs maak iets kunnen veranderen. Geen wonder dat bij de verkiezingen de grootste partij allang vaststaat. Dat is de partij van de niet-stemmers. Inmiddels rond 30% van de bevolking in Nederland. Het establishment weet best dat het geen baat heeft bij een hogere opkomst. Niet de middenpartijen, maar de partijen op de flanken groeien... als niet-stemmers alsnog naar de stembus komen. Daarom vinden middenpartijen het eigenlijk wel best. Al sinds 1990 loopt overal in de westerse wereld de opkomst bij verkiezingen terug. Maar algemeen wordt het afgedaan als een natuurverschijnsel. Over deze niet-stemmers is baar weinig bekend. Ze laten zich ook moeilijk ondervragen... Bij niet-stemmers gaat het bijna automatisch over de onderlaag in Nederland. Het Nationaal Kiezersonderzoek, een representatieve steekproef van alle leerstoelen in Politicologie, spreekt duidelijke taal. Niet-stemmers zijn vaker jong, 41% van de stemmen in 2000. Met hooguit school, 37% stemde niet. Met enkel lager beroepsonderwijs, 36% stemde niet. Ongehuurd... 36% stemde niet. Allochtoon, 33% stemde niet. Met enkel MAVO, 28% stemde niet. Hoe hoger de opleiding, hoe vaker men naar de stembus komt. Stemmen wordt al dus steeds meer iets voor onze soort mensen: de diploma-democratie, het domein van hoogopgeleide professionals. Er zit ook geen arbeider meer in de Tweede Kamer. En ook het beeld op televisie is herkenbaar. Politiek is amusement geworden in light-night shows waarin hoogopgeleide insiders elkaar goed gebekt vliegen afvangen. Voor steeds meer mensen is de politiek dus verworden tot één pot nat, één <coughs> grote puinhoop. Met de herintroductie van de stemplicht, zoals in België... zou het probleem van de politieke apathie echter niet verholpen kunnen worden. Wel worden partijen, als er stemplicht geldt... meer gedwongen rekening te houden met de groepen die anders afhaken. Natuurlijk zijn er altijd al mensen geweest... die zich niet verbonden voelden met het parlementaire systeem. Rond een vijfde van de Nederlandse bevolking... vindt het functioneren van het parlementaire stelsel ronduit slecht... Niet in de laatste plaats de jongeren, waarvan slechts 1% lid is van een politieke partij. Volgens velen zijn vooral de jongeren vandaag de dag lui, ongeïnteresseerd, apathisch en hedonistisch. Maar ook als je geen lid van een politieke partij bent, betekent dat nog niet meteen dat je ook politiek onbetrokken bent. Zo zijn veel mooie verhalen te vertellen over broodfondsen van ZZP'ers of de corporaties die samen een windmolen aanschaffen. Echter, daarmee sla je nog geen deuk in een pakje boter. De buffers van banken worden niet groter onder druk van de friskijkers... die hun eigen groenten verbouwen. De bijstand wordt niet minder vernederend dankzij het sociaal zelf. Een structurele verandering via de parlementaire weg... blijkt al snel een onbegonnen zaak. Dus is het hard nodig dat de mensen zich organiseren en in opstand komen. Aan de horizon gloot het reeds. Schoolstrike for Climate. Pride is for Future. Extinction Rebellion. Dit staat voor een nieuw engagement, is deel van een groeiende anti-apathie beweging. Nou, een nieuwe pagina op Facebook: de AAP. Ah, van anti anti beweging. sorry, AAB. AAB. Hey, er staat wel ineens helemaal bovenaan, vooraan in de telefoongids. Uh... <laughs> ja, dat is zin... ik, zou, ik zou de luisteraar ook zeggen... dat ze zeker nog eens even in het Vlaams-Marxistisch tijdschrift moeten bladeren. O, en wel de editie 1981, nummer 3, september, uh, jaargang 15... Want er staat een transcript in van uh, Adrien Verlé, <laughs> okay. getiteld Politieke apathie aan de linkerzijde. Dus het is, een, het is een onderwerp van alle tijden. Ja, ja, absoluut. Want, eh, ja, en wie kennen we wel? Eh, de Strongman, eh, de Wever en, en die Dries mm. van Langenhoven en Philippe de Winter. Dat zijn mensen die, ja, die kennen we, want ook al ze Maar ja. ze staan er wel. Mm. Eh, weet jij wie de nieuwe voorzitter van de CD&V is? Of van de dingen? Of, of van de SP of, of, of wie er aan het runnen is voor het nee. VLD. En het zijn allemaal grijze muizen. Hè? Ja. Economen en lawyers. Ja. Het zijn, die komen allemaal bijna uit, uit, die, uit die twee opleidingsvormen waar ze dat allemaal voor geknettend zijn. En niet alleen die twee opleidingsvormen, dan zijn het ook maar twee scholen waar ze, dat ze naartoe zijn geweest. Hè. Dus uh, ons kent ons. <laughs> het, het is het herenclubje en dan met enkele dames die ook een maatpak aantrekken, uh, ertussen en uh, het is het kleine clubje dat eigenlijk al sinds hun twaalfde, dertiende levensjaar op van die elitescholen gestoken mm -hmm. worden om dan klaargesteld dat systeem is 19e eeuws dat werkt niet meer. Ik denk dat, dat dat een complot is. Waarom? Uh, ik heb dus regelmatig een, uh, of bijna elke dag het probleem wat heel veel mannen schijnen te hebben is dat je dus avonds rond een uur of acht, negen na de maaltijd na een lange werkdag stort ik in. Hè, en dan val je in slaap om vervolgens rond een uur of twee, drie wakker te worden. Want ja, dan heb je een goede vijf, zes uur slaap gehad, maar ja, daar doe je niks mee. Dus ja. dan zet ik maar wat tv. Daar. Als ik dan toch echt toch weer terugslaap, wat zet ik dan op? Hmm. Het kanaal van het Vlaams parlement. <lacht> En dan denk je, nou, hier worden we bestuurd. De parlementaire beschouwingen. Ja. En, en, maar ik denk dat ze die cultuur met opzet hebben gecreëerd... zodat niemand met zijn volle dat verstand... Dat niemand het hele gesprek volhoudt is van. Wat een nee, nee. Ze, ze absoluut. hebben het zo hoog opgetild met taalgebruik... maar ook de lengte en de monotonie. En ze lezen brieven vorm. voor... en de, de, de ja, en de, enzovoort. Dat zijn die commissies en elle Lange. En die mensen zijn getraind, want ze hebben waarschijnlijk eh, bepaalde middelen... zoals ze de in de oorlog ook gebruikten. Er waren allerlei pepmiddelen waar, om die mensen hun ogen... Alhoewel tegenwoordig hebben ze natuurlijk hun speeltjes, hè, hun digitale speeltjes bij. En zo. Dus dat maakt het regeren toch wel makkelijker als je een beetje kan hangry birden terwijl... <lacht> Jongen, jongen, jongen. Ik je hey, helemaal. De, ja, precies. Want eens even kijken, hoor. Waar, waar zitten we nou? U zit mee aan de Praattafel podcast. Ja, dat zou ik ook willen zeggen. Want we willen naar de markt toe. Eh, waar is de markt? Want eh, dat is het Ozierkwartier. Nou ja, daar komen we dan nog wel achter. Het maakt toch verder niet uit. Want het Ozierkwartier zit gezellig lekker vol. Jij gaat een stukje voorlezen. Ja, ik ga inderdaad een stukje voorlezen. Dus we hebben al een stukje van het dossierkwartier gehad met mijn internetcommentaren. We hebben die wat vroeger gezet. En dat vind ik wel prettig zo, want zo hebben de mensen ook een beetje variatie in de stemmen die zij horen. Uh, nogmaals dank aan onze bijdrage. Ik vond Rijn zijn bijdrage weer fantastisch. Um, en ik kijk alweer naar uit naar de volgende afleveringen. Voor deze aflevering heb ik een stukje voorgelezen uit een boek waar ik al iets had uit voorgelezen in aflevering 13, denk ik. En ik ben helemaal in de ban, is het, van, van de rock roll. Ja, ja, wie niet? Ja, ja, ik ook wel, hoor. Ja, en ik lees heel graag... Uh, als ik dan dikke boeken lees, dan zijn het biografieën van... Ja, hoe kan ik het ook anders noemen? Mijn rockhelden van Belgiër. Niet, of van, van, niet van generaals of zo. Wat brief? Niet, niet van generaals of uh, presidenten. <laughs> nu moet ik zeggen, ik ben opgegroeid met een vader, uh, mijn vader Zaliger, die uh, dus uh, stevast op zaterdag en zondag in zijn zetel met de poes op zijn schoot de dikste boeken las over Napoleon, over Julius Caesar, over uh, de uh, grote generalen en uh, staatsmannen. Ja. Van was deze wereld en staatsvrouwen, want hij was zeker een feminist. Uh, maar ik, ik, ik beperk mij eerder tot de, rr, ja, tot de okay. levenswandel van de rocklegendes. Huh? Bij leven en welzijn ook rocklegendes. Zoals bijvoorbeeld het boek waar ik twee afleveringen eerder uit voorlas. Live van Keith Richards. En uh, nog eens herhalen, dames en heren. Uh, dus uh, aan mensen die zich zorgen maken over roken. Uh, roken is ongezond, absoluut, maar niet voor iedereen, want voor elke sigaret die een gewone sterveling rookt, geeft God een minuut van leven terug aan Keith Richards. Niet vergeten. Uh, de autobiografie is genaamd Life... En ik heb hem van een vriend gekregen. Ik ben er onmiddellijk in begonnen en ik ben eraan verslaafd. Vorige keer heb ik een stukje uit het eerste hoofdstuk gelezen. Nu, ga ik, nu gaat Kiet in het tweede hoofdstuk gaat Keith meer over zijn kindertijd vertellen. Hier gaan we. Jarenlang sliep ik gemiddeld twee keer per week. Dat betekent dat ik minstens drie mensenlevens wakker ben geweest. En voor die mensenlevens was er mijn jeugd... die ik heb doorgebracht ten oosten van Londen, in Dartford... vlakbij de Thames, waar ik ben geboren. Op 18 december 1943. Volgens mijn moeder Doris gebeurde dat tijdens een luchtaanval. Dat kan ik niet bestrijden. Maar de eerste herinnering die ik heb... is dat ik op het gras in onze achtertuin lig... en wijs naar het dreunende vliegtuig in de blauwe lucht boven ons hoofd. Waarna Doris zegt... Spitfire. De oorlog was toen al voorbij, maar waar ik ben opgegroeid hoefde je maar een hoek om te slaan en je zag horizon, ongerepte natuur, onkruid en misschien één of twee van die eigenaardige Hitchcock-achtige huizen die op miraculeuze wijze overeind waren blijven staan. Onze straat is bijna geraakt door een vliegende bom, maar we waren niet thuis. Doris zei dat hij langs de, euh, langs de stoeprand stuiterde... en iedereen aan weerszijden van ons huis doodde. Een paar stenen kwamen in mijn wieg terecht. Dat was het bewijs dat Hitler me op de hielen zat. Toen stapte hij over op plan B. Daarna vond mijn moeder Dartford een beetje gevaarlijk. God bless her. Doris en mijn vader Bert waren vanuit Walthamstow naar Moreland Avenue in Dartford verhuisd... om vlak bij mijn tante Lil, Bird's zus, te zijn toen Bird gemobiliseerd werd. Lil's man was melkboer en was daar vanwege zijn nieuwe ronde gaan wonen. Maar na die bom, op die kant van Moreland Avenue, vonden ze ons huis niet langer veilig... en trokken we in bij Lil. Doris vertelde me dat we een keer na een luchtaanval uit de schuilkelder kwamen en het dak van Lil's huis in brand stond. Maar na de oorlog woonden we daar, aan Moreland Avenue. In mijn vroegste herinnering aan die straat stond ons huis er nog steeds. Maar een derde van de straat was niet meer dan een krater, dan gras en bloemen. Dat was ons speelterrein. <tot> Ik ben geboren in het Livingston Hospital, tijdens het Alles Veilig signaal. Ook allemaal volgens Doris. Wat dat betreft moet ik Doris wel geloven. Ik heb geen idee. Mijn moeder dacht dat ze naar een veilige plek ging toen ze van Walthamstow naar Dartford verhuisde. Maar ze verhuisde met ons naar de Darent Valley, Baum Alley. Daar stond de grootste fabriek van Vickers Armstrongs, een leuk doelwit dus... In de chemische fabriek Burroughs Welcome. Bovendien was het vlak bij Dartford... ...waar de Duitse bommenwerperpiloten bang werden... ...en hun bommen maar lieten vallen voordat ze terugvlogen. Boom. Het is een wonder dat we niet geraakt werden. Mijn nekharen gaan nog altijd overeind staan als ik een sirene hoor. Dat komt, denk ik, doordat ik met mijn moeder en de familie... ...de schuilkelder in moest... Zodra ik een sirene hoor, is dat een onwillekeurige, instinctieve reactie. Ik kijk vaak naar oorlogsfilms en documentaires, dus ik hoor dat geluid heel vaak. Maar het effect blijft hetzelfde. Mijn vroegste herinneringen zijn de gebruikelijke naoorlogse herinneringen voor Londen. Vlaktes vol puin, halve straten verdwenen. sommige bleven wel tien jaar zo liggen. Het belangrijkste effect van de oorlog op mij was eigenlijk alleen maar de uitdrukking voor de oorlog. Omdat je de volwassenen erover hoorde praten: oh, maar voor de oorlog was het niet zo of zus. Verder heb ik er niet echt last van gehad. Geen suiker en snoep en zo was misschien niet slecht, maar ik vond het maar niets. Ik heb altijd moeite gehad om eraan te komen. Lower East Side. Of de snoepwinkel in East Wittering, vlakbij mijn huis, in West, in West Sussex. De enige dealer waar ik tegenwoordig kom is de oude Candy Sweet Shop. Onlangs reed ik er om half negen ochtends naartoe met mijn vriend Alan Clayton, de zanger van de Dirty Strangers. We waren de hele nacht op geweest en hadden echt behoefte aan suiker. We moesten een half uur wachten tot ze opengingen. We kochten suikerspiralen en zuurtjes en drop en zwarte bessenzuurtjes. We wilden onszelf toch niet verlagen en bij de supermarkt scoren? Het feit dat ik tot 1954 geen zak snoep kon kopen, zegt veel over de ontreddering en veranderingen in de eerste jaren na een oorlog. De oorlog was al negen jaar afgelopen voordat ik, als ik al geld had, kon zeggen ik wil graag een zak met dit of dat. Toffee of anijssnoepjes. Anders was het heb je je stempelboekje? Het geluid van die stempels. Je ranzoen was je ranzoen. Eén klein bruin papieren zakje. Een heel kleintje. Per week. Bert en Doris hadden elkaar leren kennen toen ze in dezelfde fabriek in Edmonton werkten. Bert als drukker en Doris op kantoor. En eerst woonden ze in Walthamstow. Tijdens hun verkering voor de oorlog hebben ze heel wat gefietst en gekampeerd. Dat bracht hen bij elkaar. Ze kochten een tandem en fietsten vaak naar Essex... waar ze kampeerden met hun vrienden. Nadat ik was geboren namen ze me, zodra dat kon, mee achterop hun tandem. Dat moet vlak na de oorlog zijn geweest. Of misschien zelfs nog tijdens de oorlog. Ik kan me voorstellen hoe dat eruit zag. Zij op de fiets tijdens een luchtaanval, doorploeterend. Bert voorop... Mam achter hem en ik achterop, in het babystoeltje. meedogenloos blootgesteld aan de zonnestralen. Brakend door een zonnestreek. Sinds die tijd is dat mijn leven. Altijd onderweg. Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossier. Doet me denken aan dat liedje van Boudewijn de Groot... van uh, de eenzame fietser. Mm. Uh, als hij maar geen uh, zakenman wordt... <laughs> hey. een aanrader mensen, ik heb er geen uh, financiële belangen bij of iets dat jullie dat boek gaan uh, ik, kan, ik weet zeker dat je, dat je het kan uitlenen in de betere bibliotheek of in uw lokale boe, uh, uh, um, boekenhandel misschien zelfs in de budgetbakken vindt ondertussen, hmm. maar ik, uh, ik zou hem. Ja, ik wil hem aanraden. Ja, Kiet heeft hem zelf geschreven, dus je hoort het ook. Hè, het Nederlands het is, het is, een, het is een bedenkelijke vertaling. Dus ik ga hem ook in het Engels lezen. Ik ben nu mm. in het Nederlands begonnen, maar ik ga hem zeker in het Engels oppikken. Ja, en ja. ik vermoed ook dat het Engels heel praat uh, geschreven is. Ja, ja. Praat ja. Nu weet ik ineens uh, welke biografie als laatste ik heb gelezen. Maar dat is echt wel iets van 15 jaar geleden. Howard Stern. Ah ja, Howard Stern. Ja. dat, zo, dat was heel Een kleine anekdote. Dat kan nog wel hè, voordat we eruit gaan. Dus hij was toen al een opkomend. met student radio. en iedereen wilde hem hebben. En uiteindelijk werd hij dan aangenomen. door een van die ABC. bla bla bla. Maar dat waren nog allemaal echt stijve mannen. met pakken en zo. zo'n zo, zo beetje VRT-directie. en OS allemaal enzovoort. En, nou ja, en hij mocht dan dit niet doen en dat niet doen en zus niet doen. Dat was een hele lijst enzovoort. Dus, mm -hmm. nou, hij lanceert zijn uh, show op de radio en afijn uh, de halve planeet, afijn Amerikaanse planeet, uh, luistert daarnaar. Mm -hmm. uh, hij krijgt op een gegeven moment een dame aan de lijn, een, een huisvrouw. Uh, die krijgt hij zover dat ze in haar huiskamer op de luidsprekerbox gaat zitten. Vervolgens uh, stuurt hij een, een signaaltoon de lucht in. <lacht> op de radio, zo'n soort Zoom, waardoor dat mens effectief op de radio klaarkomt. En het woord de radio is heel letterlijk te nemen. En, en dat is in de tijd dat uh, geen fuck niks en zo, dan heb ik het ja. over de late, late 70s. dus dat We was zijn binnenkamer. Voilà. Die verboden waren. Ja. Nee, precies. Hé, hey, Martinez is er weer en hij speelt een ons. Wacht, ik zie een dame op zijn piano zitten. Ah ja, en dat is een zeemeermin, want hij, hij komt live via een verbinding vanuit Tenerife. Hij, hij zit namelijk in, uh, op een eiland daar. Ik geloof dat hij nu zelfs daar vast zit of zo. Hallo? Hallo. Ah, Hallo. Okay. Ik was eventjes aan het denken, ik heb ook nog een laatste woord. Heel kort is het. <laughs> Oké, okay, nou oei, heel dromme roffel. Brrrm. Ik wil gewoon tegen onze luisteraars zeggen. Vergeet niet, beste mensen. één enkel vriendelijk woord kan drie koude wintermaanden verwarmen. Hey. Zeker en zeker deze al wat warmere wintermaanden. Dus dat wordt dadelijk echt gewoon tropical... En we kunnen ook niet meer knuffelen met al die corona rond ons. En we kunnen niet meer tongzoenen, dus we moeten het met woorden doen. Niet Zeker, dat gaan we doen. Hé, hey, we hebben nog wat mensen te bedanken. Ik zal u ook nog maar meteen even verwittigen dat je ons kan contacteren op Facebook. De praattafel, we zijn overal te vinden. Op alle podcastplatformen en op alle manieren kan je contact met ons opnemen. Ik ben heel benieuwd naar reacties, ook naar dingen die je hebt gehoord. Van onze Rijn en Zinzi, als je, je aangesproken voelt... Of wat ook. Laat het ons weten. Laat het ons weten. Skruip in de, in de creatieve pen als je ook een haiku op je... Uh, uh, als er ook een haiku op je lippen schijt. Uh, laat het ons weten, dan komt hij zomaar in de uitzending. Ja, met een koeien smaken. Hij moet wel naar koeien mm. smaken enzovoort. Ja, precies. Dus uh, op Facebook, uh, de, de website zelf, kan je ook alle haikus enzovoort, alle andere afleveringen nog eens nakijken. Uh, dan nog even snel bedankt aan Martinez Wolf excuseer, koffiekoek, Afkebruining, Serge Verstakt, onze bijdragers Rijn uit Amsterdam, Zinzi uit Gent, Gerrit Band uit Noord-Duitsland. Hé, hey man, zijn wij internationaal. Fantastisch. We, hebben een, uh, we kunnen straks meedoen met, uh, met de Wereldbeker Voetbal met zoveel mensen. Ja, nog even ons eigen elftalletje. Ja, daar zit je ja. wat. Hé, hey, Philippe. Uh, ja. Ik geloof dat uh, dingen er bijna klaar is. Als uitsmijter hebben met we... We gaan een muziekje. Ja, als uitsmijter. Uh, dat is als uitsmijter het weekend dus uh, uh, gezien dat er uh, toch emotionele dagen waren in de voorbije weken en ik heb jou ook zien afzien en horen afzien van het uh, afscheid van een goede vriend, dacht ik het misschien dat het opportun was om uh, ja. deze keer een instrumentaaltje aan de mensen aan te bieden, een bezinningslied zeg maar. Ah. Maar okay. ik heb het wel een mooie titel gegeven. En uh, het, is een, uh, het is een etude in, in E groot, zoals dat heet, op de gitaar. Ei, ei. En ik heb precies. het de titel gegeven, als ik mijn ogen sluit, denk ik aan jou. Dat is heel mooi, Philippe. Dank je wel. Uh, Tot ik... de volgende keer, hij is van. Ik ben er van door, jongen. Yes, ciao. En, uh, dit is Ja, precies. En een mooi muziekje om uh, alles te verwerken wat u zojuist gehoord heeft. En de groeten.